9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rentsen. Goedemorgen, zo dadelijk in het Radio 1-journaal Nederland... staat weg uit de top 5 van wereldeconomieën. Dat is uh, een van de grote verhalen van deze ochtend. En we vragen Bernhard Wientjes, voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW... straks hoe die uh, dan bakker is geworden. We moeten zo dadelijk meer over u is het NOS-journaal. door Dorad Megen. President Poetin sluit niet langer uit dat Rusland een VN-resolutie steunt... voor militair ingrijpen in Syrië. De Russische president verbindt er wel strenge voorwaarden aan. Zo zegt hij dat er keihard bewijs moet zijn voor een gifgasaanval door het Syrische regime. Het is voor het eerst dat Poetin zegt dat hij Russische steun voor militair ingrijpen in Syrië mogelijk acht. Straks in het Radio 1-journaal-correspondent David-Jan Godfroy over de voorwaarden die Poetin stelt aan de Verenigde Staten. Amerikaanse senatoren hebben een ontwerpresolutie opgesteld over een aanval op Syrië. En daarin wordt de aanvalstijd beperkt tot 90 dagen en een grondaanval uitdrukkelijk uitgesloten. De Buitenlandcommissie stemt later vandaag over de resolutie. Obama's veiligheidsadviseur Susan Rice is optimistisch over de uitkomst van die stemming. We have no expectation of losing the vote in Congress we're quite confident and indeed today uh we've had a, a series of very constructive uh, bipartisan meetings that the president led with the leadership of the House and Senate Als een meerderheid van de buitenlandcommissie akkoord gaat komt er een stemming in de Senaat Tijdens een hoorzitting zei minister Kerry al dat het niet de bedoeling is dat er grondroepen worden ingezet volgens hem is president Obama niet uit op een oorlog tegen Syrië de stichting KPN heeft de absolute zeggenschap verworven bij het telecombedrijf. Volgens het register bij de toezichthouder, Autoriteit Financiële Markten, heeft de stichting iets meer dan 50% van het stemrecht in handen gekregen. Vorige week wierp de stichting uit Zorg over de toekomst van KPN een beschermingswal op, door een enorm pakket aandelen uit te geven. Daarmee is in één klap de zeggenschap bij de stichting komen te liggen, en werd een overname door het Mexicaanse telecombedrijf America Mobile voorlopig geblokkeerd. De stichting noemde de overnameplannen van de Mexicanen vijandig... en wil dat America Mobil de Nederlandse regels en gewoonten... bij een eventuele overname respecteert. Op een groot deel van de in Nederland geslachte dieren zit mest. Dat vertellen vleeskeurmeesters in een uitzending van Sembla... die morgen wordt uitgezonden. De mest komt uit de darmen van geslachte dieren die kapot worden geprikt... en bevat gevaarlijke bacteriën als E. coli. De besmette stukken vlees moeten eigenlijk worden weggesneden... maar dat gebeurt vaak niet vanwege de kosten. De Centrale Organisatie voor de Vleessector... herkent de opmerkingen van de vleeskeurmeesters niet. Laat ik zeggen, Nederland zit geen poepel in het vlees. Uh, we hebben strikte uh, regels hoe uh, wij omgaan met... mocht er ooit bezoedelingen optreden hoe wij die verwijderen. En daarbij moet ik ook nog aangeven dat de hele dag de uh, NVWA... daar op toezicht houdt, dat we dat goed doen. Staatssecretaris Dijksma zei gisteren dat ze toezicht op de slachterijen... drastisch wil verbeteren. Ze benadrukt dat goed toezicht van belang is voor de voedselveiligheid. De schade door fraude met internetbankieren is in een half jaar tijd met 58% gedaald. Consumenten trappen volgens de Nederlandse Vereniging van Banken steeds minder vaak in trucs van criminelen. U en ik en al die andere Nederlanders uh, meer op. We kunnen het meer, beter herkennen. En uh, banken en uh, winkeliers hebben fors geïnvesteerd. En bovendien werken we heel goed samen met politie en justitie. Dus het is een uh, gezamenlijk succes. In de tweede helft van 2012 werd er nog voor ruim 10 miljoen euro gefraudeerd. De eerste helft van dit jaar was dat 4,2 miljoen euro. Ook het aantal gevallen van schade door skimming is bijna gehalveerd. Dat komt onder meer doordat de magneetstrip plaats heeft gemaakt voor een chip... En doordat pinpassen niet meer zomaar in het buitenland kunnen worden gebruikt. Het weer eerst nog mist of laaghangende bewolking. Geleidelijk breekt overal de zon door. Het blijft droog. Het wordt 23 tot 27 graden en morgen nog wat warmer. Vrijdag wordt waarschijnlijk de warmste dag van deze week. Er komt dan langzaam wel meer bewolking, en vooral in het weekend is er kans op een regen- of onweersbui. Verkeersinformatie bij de ANWB, Kees Kwaks. In totaal nog zo'n 30 kilometer file. Met op de A9 diemen Alkmaar 7 kilometer tussen knooppunt Holendrecht en Alsmeer. Op de rechterrijstrook bij Alsmeer staat een vrachtauto. Verkeer kan omrijden richting Haarlem vanaf knooppunt Holendrecht via A2, A10 en A4. In de regio Rotterdam staat de langste file nog naar Gouden op de A20. Voor knooppunt de Bregseplein 4 kilometer. Syrië speelt volop in de internationale diplomatie. In de G20 komt eraan in Sint-Petersburg. En ook Poetin het zich nu. Bij de aanschaf van een nieuwe productielijn moet je niet te lang stilstaan. Met de leaseoplossingen van ABN AMRO financiert u snel de meest uiteenlopende bedrijfsmiddelen. En zo blijft uw onderneming in beweging. Meer weten? Kijk op abnambro.nl slash lease. Weten wat nu nodig is. ABN AMRO. De bank al on nu. <coughs>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 Goedemorgen, het is zes minuten over negen. We stonden even, heel even in de top vijf van meest concurrerende landen wereldwijd. Maar helaas, daar zijn we ook alweer uit. Mede door slecht beleid van het huidige kabinet. Na nou, bijvoorbeeld uh, de nivelleringsagenda van dit kabinet ja, moet je afvragen... Ja, wat is nu het belangrijkste behoud van banen nu... of creëren van, van, van, van, van, van duurzame banen in de toekomst? Zegt een van de samenstellers van de lijst van concurrerende landen. We zijn benieuwd wat werkgeversvoorzitter Wientjes hierover te zeggen heeft. We spreken hem zo dadelijk. Eerst het laatste nieuws over Syrië en daarvoor moeten we naar Moskou. Want president Poetin sluit niet langer uit dat Rusland een VN-resolutie steunt... voor militair ingrijpen in Syrië. Maar de Russische president verbindt er dan wel strenge voorwaarden aan. Ga naar Sint-Petersburg, want daar is inmiddels correspondent David-Jan voor al in voorbereiding van de G20. David-Jan, wat zijn dan die voorwaarden die Poetin stelt? Nou, het zijn eigenlijk dezelfde voorwaarden waar Rusland steeds op gehamerd heeft. Hè. Er moet overtuigend fysiek bewijs zijn van het feit dat de regeringstroepen van Assad uh, op 21 augustus die chemische wapens hebben ingezet. Bovendien moet dat bewijs bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties worden ingeleverd. En vervolgens moet diezelfde Veiligheidsraad beslissen of er al dan niet-militair uh, wordt ingegrepen. Dus Zoveel, heel erg veel nieuws heeft Poetin niet gezegd... maar dat hij een aanval Syrië met zoveel woorden niet uitsluit... Ja, dat is toch wel opmerkelijk. Uh, een, een kleine nuance in de discussie... over wat de internationale gemeenschap nou met, met Syrië aan moet. Heb je enig idee waarom Poetin daar nu mee uh, komt? Nou, ik denk niet dat hij de illusie heeft dat hij president Obama... of het Amerikaanse congres kan overhalen... om op de officiële resultaten van, van de VN te wachten... na nou, de inzet van die chemische wapens. Um, maar ik denk dat het hem vooral daarom te doen is... om internationaal wat meer kredieten op te bouwen... om te zeggen, het is helemaal niet zo... dat wij die Assad per se in het zadel willen houden. Want kijk maar als hij oorlogsmisdaden heeft gepleegd, en daar is bewijs van... dan laten we hem vallen. En dat is natuurlijk niet voor niks nu, want je zei het al... morgen begint de G20-top in Sint-Petersburg hier. En uh, ja, daar zijn alle belangrijke wereldleiders aanwezig. Ja. Ja. En dan hoopt hij toch, David-Jan, dat er dan nog eens goed over Syrië wordt gesproken? Ja, natuurlijk. Dat, dat staat weliswaar officieel niet op de agenda. Het gaat over economische onder, onderwerpen. Maar Poetin die, die wil toch wel heel erg graag met Obama even spreken. Het was de bedoeling dat dat eigenlijk vandaag al zou gebeuren in Moskou... voorafgaand aan de top... Dat hebben de Amerikanen afgezegd. Er is ook een afspraak afgezegd uh, in Sint-Petersburg in de marge van de top. Maar ik denk dat, dat Poetin er stiekem toch op hoopt... Dat, uh, dat hij hier of daar ergens in de wandelgangen toch wel eventjes nog met Obama kan praten. En hem in ieder geval uh, van zijn mening uh, persoonlijk kont kan doen. Maar heb jij dan toch het idee, David-Jan, in algemene zin... dat er een verschuiving aan het plaatsvinden is uh, op Kremlin bij Poetin? Nee, ik denk het eerlijk gezegd niet. Het is, het is, wat ik zei, het is een, het een nuance in de hele discussie. Maar de, kijk, de Amerikanen zijn de weg ingeslagen... om zelf beslissingen te nemen, om zelf be, uh, bewijzen te verzamelen... en daar uh, een oordeel over te hebben, namelijk dat ze overtuigend zijn. En nou, de, de, de, de minister van Buitenlandse Zaken, Kerry, Obama... Uh, zelf hebben gezegd dat, uh, dat het Assad is geweest. Nu moet het congres daar nog uh, een, een, een consequentie aan verbinden. En daar speelt Poetin natuurlijk helemaal geen rol in. Nee. Nee, Oké, okay, goed. David-Jan Godval, vanuit Sint-Petersburg... waar hij voor u uh, de G20-top zal volgen. Ja, David-Jan zei het al, De Amerikaanse senatoren... hebben vannacht een ontwerpresolutie opgesteld over zo'n aanval. Aanvalstijd wordt bijvoorbeeld beperkt tot 90 dagen... en een grondaanval nadrukkelijk uitgesloten. Daar gaan we over praten met Frank van Kappen. Generaal-major de Marini is buitendienst... en verbonden aan het Centrum voor Strategische Studies in Den Haag. Meneer van Kappen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik kan me voorstellen dat de militaire top daar een beetje argwanend tegenover staat. Want wat, wat moeten ze met dit soort afspraken? Nou als je er puur militair technisch naar kijkt, dan is het allemaal niet zo handig. Want je probeert natuurlijk uit militair oogpunt je tegenstanders zo lang mogelijk in het onzekere te laten. wat je gaat doen en met welke middelen je gaat gebruiken. Maar zo'n operatie. Eh, zo'n belangrijke operatie met zulke ingrijpende gevolgen, ja, dan moet je ook politiek klaar voor zijn. Dus het is altijd het afstemmen van politieke en militaire mogelijkheden en onmogelijkheden. En dat proces zijn we nu getuige aan. Daar zijn we nu getuige van. Uh, zonder uh, dit soort uh, uh, politieke beperkingen uh, krijgt Obama het congres en de Senaat er niet achter. Dus dat is een concessie die hij moet doen. Dat is voor militair technisch gezien niet erg handig. Maar ja, zoals ik al zei, je kan een militair wel voor elkaar krijgen. Maar Als je de politiek niet voor elkaar krijgt, gaat dat ook niet door. Toch, wat, u geeft het al aan. Het is onhandig als je het bekijkt vanuit een militair strategisch oogpunt. Wat is er met name onhandig aan? Nou, omdat je dus als militair oogpunt je tegenstander zo lang mogelijk in het onzekere wil laten wat je gaat doen en hoe je het gaat doen. Mm -hmm. En alle mogelijkheden openhoudt, zodat je hem dus, ja, dan hou je hem in maximale onzekerheid. En dat is militair gezien altijd heel plezierig. Maar zoals ik al gezegd heb, het is nooit alleen maar puur militair. Dit soort operaties dit is, moet je zoeken naar een politiek-militair compromis. Je moet militaire en politieke do's en don'ts afwegen en zorgen dat je een concept hebt wat politiek en militair deugt. Waar je zowel politiek als militair mee, mee wegkomt. We hebben dat ook bij Kosovo gezien. Hè? Kosovo was ook geen mandaat van de Veiligheidsraad. De NATO zei het is misschien niet legaal wat we doen, maar wel legitiem en juist. We gaan erin. Maar ze kregen dat politiek niet rond, zonder allerlei beperkingen. En dezelfde beperkingen is toen ingevoerd. Eh, voor Kosovo oorspronkelijk mocht dat alleen maar vanuit de lucht worden gedaan. En geen grondroepen. Later is dat al veranderd. Kun je ja. de situatie op de grond veranderen. Maar daar zie je een soortgelijk proces. Het is het afstemmen van politieke en militaire mogelijkheden en onmogelijkheden. En daar is Obama weer bezig. Ja, en hoe schat u dat dan in? Zitten de Amerikaanse militairen dan even met de armen over elkaar... totdat ze er politiek uit zijn? Nee, nee, nee. Zo'n zo politiek-militair concept... Hè, waarbij je zoekt naar politieke en militaire mogelijkheden en onmogelijkheden... daarin heb je hoogwaardige input nodig van zowel politici als, als militairen. Dus die input is er wel degelijk. Maar je zoekt dus gezamenlijk naar een oplossing... Die zowel politiek als militair, uh, waar je politiek als militair mee wegkomt. Nou, Assad kan deze ontwikkelingen natuurlijk ook allemaal volgen. En hij weet dus nu, u geeft dat zelf ook al aan... dat uh, militairen aan handen gebonden zijn... dat hij het in feite maar 90 dagen hoeft vol te houden. Hoeveel, ja, hoeveel indruk maakt zo'n aanval dan nog op hem? Nou ja, het, het is natuurlijk voor hem heel plezierig. Hij zit natuurlijk mee te schrijven. Hij weet waar hij op kan rekenen en waar hij niet op kan rekenen. Maar het, het element van onzekerheid blijft natuurlijk. Je kan er 90 dagen, ook al zet je geen grondroep in, kan je natuurlijk nog allerlei hele onaangename dingen voor hem doen. Dus Hij is wel een stukje gerustgesteld. Hij vindt dat natuurlijk prachtig, maar hij, is natuurlijk niet, hij zit niet helemaal achterover. Nee, want hij weet dus ook, want u geeft dat voorbeeld al aan van Kosovo... dat het in de praktijk dan ook nog wel bijgesteld kan worden... en dat dan die 90 dagen niet meer zoveel betekenis heeft. Ja, als de doelpalen tijdens de spelen worden verplaatst... dan moet je weer nieuwe spelregels opstellen. Dus ja. afhankelijk van wat er op de grond en politiek gebeurt... kan er een nieuwe situatie ontstaan... waarbij er weer nieuwe spelregels moeten worden afgesproken. Meneer Van Kappen, hartelijk dank dat u ons weer even te woord wilde staan. Tot uw dienst. Goedemorgen. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10, het NOS Radio 1 Journaal. Dan naar het andere belangrijke verhaal van vandaag. Nederland is uit de top 5 gevallen van meest concurrerende economieën in de wereld. Volgens het World Economic Forum is het uh, gevoerde kabinetsbeleid hier mede debet aan. Dat is namelijk stropperig, zeggen economen van het World Economic Forum. Er wordt te weinig gestuurd beleid gevoerd uh, dat gericht is op bijvoorbeeld innovatie. Bernard Wientjes, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Meneer Wientjes, goedemorgen. Eén hey, goedemorgen. Baart dat uw zorgen uit de top vijf vallen? Nou, dat is natuurlijk jammer. We waren er vorig jaar ingekomen... Uh met eh, toch wel toen enige verrassing, maar wel blij ermee. En dat je nu eruit valt, is natuurlijk heel slecht. en eh, Jammer. Kijk, als je kijkt wie ons gepasseerd zijn, dan is het ook alweer begrijpelijk. In Duitsland dat natuurlijk sneller herstelt dan, dan Nederland. En beter, Een beter tempo herstelt, Verenigde Staten dat sneller herstelt. Maar het blijft jammer dat we dus eh, nu nummer 8 zijn. Nog steeds 8 van de ruim 200 landen. En nogmaals, u zei het zelf ook al, op 8 stonden we ook eerder al. Hè? Ja. Dus we zijn heel ja. even in die top 5 geweest. Ja, exact. Ja, maar welke kritiek vindt u het meest ernstig, euh, meneer Wintjes Dat de Nederlandse regering niet voldoende innoveert of te weinig aan onderwijs besteedt? Nou, de, de feiten zijn natuurlijk dat in Duitsland zelfs in het diepste moment van de crisis in de financiële crisis toch extra geld vrij maakte voor innovatie, voor research. En in Nederland hadden wij het aardgaspotje, dat heette ves aardgaspotje, dat hebben we in de tijd van de crisis. Eigenlijk gebruikt om de algemene kostenlasten van het land te kunnen compenseren. Dus, dus... dat is stilgevallen, die, die ja. innovatiegelden? Ja, het was ongeveer 500 miljoen, dat is eruit gegaan. Tegelijkertijd hebben we wel een nieuw beleid georganiseerd in Nederland, het topsectorenbeleid. Alleen dat heeft even tijd nodig voordat het echt aanslaat. Maar je zag een beleid waarbij researchinstituten bedrijfsleven te maken hadden met een overheid die een belangrijke, belangrijke voedingsbodem vanuit het aardgas stopte en terwijl in andere landen zoals Duitsland juist extra geld in research gestopt is. Hm. Hoogleraar Volbeda zei vanochtend bij ons... en hij is een van de samenstellers van die lijst... Um, dat de nivelleringsagenda van dit kabinet een onverstandige keuze is... op een moment waarop je moet letten op je uitgaven... en eigenlijk ja, moet kiezen voor innovatie... Um, je bij begrotingsperikelen dan een duidelijke keuze moet maken... voor iets dat banen oplevert um, en niet uh, wat inkomensgelijk trekt. Dat zei hij in feite. Bent u het met hem eens? Uiteraard, ik met de dat is wel zelfsprekend. Uh, nivelleren is altijd slecht in een, uh, om een economische groei te realiseren. Juist de middengroepen uh, zijn vaak de mensen die uh, voor de economische groei zorgen. En als je daar dus uh, gaat nivelleren, dan, dan, uh, dan verstoor je daarmee de ontwikkeling. Een ander punt daarbij is natuurlijk dat überhaupt uh, lastenverhogingen... voor bedrijven en burgers slecht zijn in, in een economische depressie of recessie... zoals we nu meemaken. Dus wij doen ook een dringend beroep op het kabinet omdat ze dan ook voor een pakket samenstellen uh, voor Prinsjesdag, de bekende 6 miljard, tot daar niet of bijna niets gedaan wordt aan lastenverhogingen. Want die zijn slecht, dat is precies wat ook voor Volbada zegt. Die zijn slecht voor herstel van de economie. Ja, heeft u dan dan echt ook hoop, op, hoop op dat die er niet bij zitten, die lastenverhoging? Uh, ja, kijk, het oude pakket van 4,3 miljard zaten er wat lastenverhoging in, lastenverhogingen in, onaangename lastenverhogingen. Over het aanvullende pakket wordt natuurlijk heel sterk gerekend op de Stamrecht BV. Een wat technische constructie om fis fiscaal geld naar voren te halen. Iets wat niet schadelijk is voor de economie. En ik hoop dat het kabinet nog wat andere uh, gedachten heeft, creatieve gedachten heeft, om maar niet de belastingen voor burgers en voor bedrijven te verhogen. Want dat is natuurlijk katastrofaal. Kijk naar de BTW-verhoging van vorig jaar. Uh, de accijnsverhoging die niets opgebracht hebben, alleen maar geleid hebben dat mensen in België in Duitsland, ja. en Duitsland bier en dingen kopen. Dus, lastenverhoging die schroef is doorgedraaid. Ja, maar goed, er komt wel een lastenverzwaring aan als we kijken naar bijvoorbeeld de kindregelingen die worden ja. aangepast en versoberd. Ja. Hè? Dus dat gaat mensen ook weer geld kosten. Dat ja, werd gisteren ben. bekend. Ja. Even ter verduidelijking, dat waren natuurlijk besluiten uit het regeerakkoord. Hè. Dat heeft niets te maken met de 6 miljard die Nee, je maar het wordt. komt wel op het bordje van ja, consumentenkredieten. Het van, van minder inkomen bij mensen is, is, is slecht voor de economie. Aan de kant moeten we natuurlijk wel onze, onze begroting op orde brengen. En dan zeg ik altijd: dan is ja, dat soort dus, uh, subsidies, uh, dat soort bijdragen is vervelend om die te beperken. Maar veel erger is nog als je de belastingen gaat verhogen, voor bijvoorbeeld de inkomstenbelasting of de ja, geld rolt sowieso lastig. World Economic Forum zegt ook dat die financiële sector bij ons nog steeds ja, vast zit. Er worden te weinig kredieten verleend. Dan nou, horen we ja. dat toch alweer een paar jaar. Waarom, waarom trekt dat niet vlot? Nou, de economie in Nederland is überhaupt achtergebleven bij, bij andere sterkere landen, hè, met Duitsland en de Verenigde Staten. Uh, daar, zit, daar zit iets in van dat onze financiële sector extreem geleden heeft in de crisis, een grote internationale financiële sector. De banken zijn bezig om hun vermogen te herstellen. Er zijn wel plannen, en ik hoop dat het kabinet het ook aankondigt uh, op Prinsjesdag, dat er dus, uh, de banken uh, een deel van hun hypotheken, uh, die, die volstrekt veilig zijn, hè, dus ge, uh, gegarandeerd door de overheid, gaan Overdragen naar de pensioenen, waardoor er wat ruimte komt op de bankbalansen. Uh, maar ik maak me zorgen dat op het moment dat de economie weer aan trekken en er zijn de eerste signalen van zichtbaar, dat dan toch uh, de financieringscapaciteit van de bank overdoende is. Er ja, is nog wat te doen, meneer Mintjes. Hartelijk dank. Heel veel te doen. Dat u ons nog even te woord wilt staan. Heel graag gedaan. Goedemorgen. We praten ook nog even door met uh, CDA-leider Sibrand Buma. Meneer Buma, goedemorgen. Goedemorgen. Volgens de samenstellers van de lijst van het uh, World Economic Forum... pakt het kabinet de crisis verkeerd aan. Je um, krijgt toch een beetje het idee ook... als we luisterden naar uh, de lezing van Rutte... dat uh, de premier in zijn eigen zwaard is gevallen. Hè? noemt wat lijstjes. Uh, noemt daarbij uh, het feit dat Nederland uh, binnen de top 5 staat... en dat we daar trots op kunnen zijn. En vervolgens vallen we daar keihard weer uit ja, Het is natuurlijk wel wat frank dat, dat uh, het premier Rutte maandag nog zei, het gaat goed met Nederland. Uh, ook aanhaalde, we staan in de top 5 van het uh, World Economic Forum. Volgens zijn visie is daarbij niet nodig. Nou, inmiddels zitten we in, op plek 8 en is een visie meer dan ooit nodig om daaruit te komen. Dus ik ben benieuwd wat voor reden hij zou houden als hij vanavond in Amsterdam had mogen spreken. Ja, als we nu op, op plaats 8 staan. Ik denk dat hij dan toch even iets nieuws uit zijn hoofd had moeten leren. Nou heeft u een tip voor hem meneer Buma. Wat, wat waar moet het kabinet dan op inzetten om weer terug te komen in die top 5? Nou ja, zelf is dat World Economic Forum ook, ook vrij concreet en noemt ook dingen die we eigenlijk als we eerlijk zijn in Nederland wel herkennen. Um, ook uh, de heer Wientjes zei het net. We hebben in Nederland, en dat is in het vorige kabinet door minister Verhagen gedaan, een topsectorenbeleid ingezet. Dat zij, wij moeten gericht inzetten op die sectoren in Nederland waar we beter zijn dan andere landen. Maar daar moet maar, er wel geld voor zijn natuurlijk. Dus maar, ja, één, geld ervoor. Twee, dan moeten we ook zorgen dat we dat ook echt consequent jaar na jaar blijven doen. En je ziet dat dit kabinet alles weer omgegooid heeft, verder bezuinigd heeft op innovatie. en dat, Ik hoor het links en rechts dat topsectorenbeleid eigenlijk weer verwaarloosd wordt als een soort, ja dat was in het verleden we doen het nu anders. Waardoor dus geen bedrijf meer weet waar het aan toe is. Ja en dan heb je dus ook geen innovatie. Innovatie hoort niet iedere kabinet te veranderen, maar hoort als een richting is dus ingeslagen met het bedrijfsleven lang volgehouden te worden. Ja nu plukken we daar toch de vruchten van. Maar goed Marcel constateert het al, voor innovatie voor investeringen is geld nodig en dat constateert het World Economic Vorm ook dat Nederland last heeft van slechte kredietverlening door banken. Dat is trouwens niet alleen in Nederland het geval, dat gebeurt ook in de andere landen. Wat, kan het kabinet, wat zou het kabinet daaraan kunnen doen dan? Nou? Nou, dat is natuurlijk een tweede, wat ze noemen, de achterblijvende kredietverlening. Zojuist zei Bernard Wiensje daar ook al zwaardige woorden over, moet ik zeggen. En ik denk dat iedere ondernemer het ook herkent. Wat, ik, wat het kabinet daar zou kunnen doen, en waarvan ik hoop dat ze het ook gaan doen... is dat ze bijvoorbeeld ook pensioenfondsen meelaten doen in Nederland... zodat die kredietverlening ook door geld van pensioenfondsen kan gebeuren. Want inderdaad, eh, banken zijn enorm bezig hun eigen eh, vermogens aan te vullen als dat hun eigen uh, geld is te weinig om te kunnen uitlenen. Dus als zij hun geld alleen maar in hun eigen bank stoppen... Ja, dan is er geen geld meer over om het uit te lenen. En dat probleem doet zich al een aantal jaren voor in deze crisis. Dat is heel ernstig en daardoor hebben bedrijven van groot naar klein... maar toch ik merk voornamelijk... het midden- en kleinbedrijf ongelooflijk veel last van de crisis. Ja, je ziet het nu terugkomen. Ja. En de lasten gaan dan toch weer omhoog. Hè? Wordt er wordt ja, toch ook van ik, gezegd, maar, doe dat nou niet. Nou ja, wat ik blij, onbegrijpelijk blijf vinden van dit kabinetsbeleid... is, en, en het wordt nu ook weer bevestigd hoe slecht het is. Wat gaat er slecht in Nederland? De economie. Wat is het grootste probleem? De werkloosheid. Wat doet het kabinet? Het gaat nivelleren ten koste van middengroepen... waardoor banen weggaan, banen kapot gaan... En het verhaal de lasten, waardoor ook de economie verder wordt geremd. Dus het kabinetsbeleid gaat helemaal niet uit van een sterkere economie, maar alleen maar verdelen van de armoede en verder lastverzwaring. Ja, dat is gewoon een beleid wat de verkeerde kant op gaat. Meneer Buma, hartelijk dank. Graag gedaan. voor deze analyse en uw commentaar. Zeven minuten voor half tien. Wie luistert naar het NOS Radio? Eén journaal die hoort al wat geroesmoes op de achtergrond. Dat heeft ja. waarschijnlijk te maken met het uh, hoge bezoek, hè, Mark Robin Visser... dat uh, aanstaande is. Dat, uh, licht, licht opgewonden groezemoes. Onder het genot van een kopje koffie en fijne koekjes... op glanzende schaaltjes hier geserveerd. Oh, geen natte cake. In de Hortus. Geen natte cake, maar echt mooie koninklijke koekjes zijn dit. Lekkere koninklijke koekjes in de Hortus Botanicus in Leiden... waar straks koningin Maxima de gerenoveerde kassen komt heropenen. En Theo Kerst, die is van de universiteit Leiden. Ja, u bent bouwkundige, hè? u hebt dit project ja. vanuit de universiteit begeleid. En die zei net tegen mij, ja, ik wist eigenlijk nog niks van kassen, maar ik heb er nou wel wat bij geleerd. Ja, absoluut. Het was helemaal nieuw voor mij. Ja. Wat heeft u bijgeleerd? Nou, het kassenbouwen zelf natuurlijk. Het, er, er zit heel weinig bouwkundigs in. Het is glas, hè? Het is alleen maar glas en staal. Ja. En dat was ja, helemaal nieuw voor mij. Ja. Ja. Ja. Zeg, um, al honderden jaren zijn hier kassen. Die worden dag en nacht op temperatuur gehouden. Vroeger ja. ging dat met kolen, later met olie en nu op moderne. Manieren, maar als exploitant waar u natuurlijk voor staat, is zo'n kas natuurlijk een nachtmerrie, of niet? Dat was het wel, ja, ja? zeker. Vertel uh, eens? We, nou, we hebben heel veel uh, maatregelen genomen om uh, de duurzaamheid uh, te verbeteren. Uh, het is uiteraard van dubbel gas voorzien, dat was het niet. We hebben gewoon hoog rendement ketels uh, neergezet. We houden uh, de warmte-terugwinningen uh, hebben we erin. En we hebben ook in, het, uh, in de besproeien van de, van de planten. Hebben we ook allerlei maatregelen genomen. waardoor we gewoon energiezuiniger zijn geworden. Juist, ja, zuiniger. 23 graden overdag hè? en 18 graden Celsius uh, s'nachts, continu. Ja, continu. Klimaatneutraal zal het nooit worden. Nou, dat, dat niet, nee. Het had gekund, maar dat, zover hebben wij niet kunnen gaan. Nee, precies. Nou, de architect zei vanmorgen tegen mij... je hoeft nou in ieder geval op deze manier niet op het vliegtuig zelf naar, uh, naar Azië te vliegen... om daar de planten te zien, want hier is gewoon alles. Ja, precies. Houdt u ook van planten? Uiteraard, ja. ja. Maar het is uh, niet mijn hobby, maar... Uh... U moet zich een beetje op lachen. Ja, maar ik hou er wel van. Ik heb... Uh, ik had nog wel een klein primeurtje, want ik heb vanmorgen het boeket al gezien... dat koningin Maxima zo meteen mag, mag dragen, wat ze aangeboden krijgt. En dat bestaat geheel uit vleesetende planten. Ja, dat is, uh, de hortus, uh, dat is de hobby van de hortulaners die hier <laughs> rondloopt. En die uh, heeft daar een heel mooi boeket van gemaakt. Ja, ik ben benieuwd of het boeket ook door de beveiliging van het koninklijk huis heen komt. Ja, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Het zag er naar. wel erg mooi uit. <laughs> ja, inderdaad. Ja. Zeg, uh, uh, hoe lang kunnen deze kassen nou mee? Nou, de bedoeling is dat ze nou weer, uh, weer 70 jaar uh, staan. Ja. He, we hebben natuurlijk helemaal gerest, alle, alle oude onderdelen gerestaureerd. En we hebben het, buiten, het buitenschil helemaal modern gemaakt. Ja. Dus het, uh, dat moet, het moet gewoon een, uh, een hele tijd weer mee kunnen. Ja. Okay. Nou, uh, afgelopen jaar meer dan 100.000 bezoekers uh, geloof ik. En nu met een nieuwe junglebeleving. Want het moet tegenwoordig allemaal ook met een beleving zijn. Wordt dat ja. misschien nog wel veel meer? Ja, ik hoop voor de hortus dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat het meer wordt. Ja. Ja. Meneer Kers, wij gaan naar, de, naar het hekje lopen, want er is ja. hier een soort hekje neergezet, een koninklijk hekje. U heeft een enorme camera in de hand. Ja. Dat en daar is... gaat u de koningin mee vastleggen. Want ja, dat, dat, dat, dat probeer ik. Met ja. boeket en al. Ja, het boeket heb ik al. Oh. Ja, ja. Ik wens u een fijne dag. Ja, dank u wel. De groeten uit Leiden. Een prachtig boeket, ergens vandaan geplukt bij de Hortus Botanicus in Leiden. Met een uitbeving van 2,8 op de schaal van Richter... trilde de grond vannacht weer in Loppersum, Groningen. Marcel van Kamp uit Zeerrijp, gemeente Loppersum... vertelt aan RTV Noord wat hij voelde. Je hebt gewoon twee enorme uh, dreunen achter elkaar. En het die ligt en die wordt er wakker van. En die zegt van, jezus, dat is Duits. Ik zeg, ja. Ik zeg uh, beving. Nou ja, en de hond beneden, die wordt ook wakker. Uh, die, <laughs> die laat ook ze slapen. Ook de hond werd wakker, u hoort het. Albert Rodenboog, burgemeester van Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen, ik ben geen burgemeester nee, van Groningen. Nee, ik, ik lees ik ben... het en ik denk, dat bent u natuurlijk helemaal niet. Nee, nee u nee, bent de nee, burgemeester nee. van Loppersen. Ja, dat was Peter Ewenkel. Juist. Ik ben de burgemeester van de mooie gemeente Loppersen. Juist. is af en toe een beving, ja. ja. Met af en toe een beving. Dus ja. ik, is dat een beetje zoals u het ervaart? Want wat heeft u ervan nou, gevoeld? Nou, ik woon zelf in. Uh, we wonen zelf in uh, Hadje Loppersen, Dorp Loppersen. En uh, ja, om half vier een, een zware dreun. En het, uh, het huis schudt dan even. En dan, uh, ja, dan zit je rechtop. En wat zijn de reacties bij u in de buurt? Nou ja, ik volg het uh, met name ook op Twitter uh, vanaf uh, half vier, dat mensen toch uh, ook reageren op Twitter. En dan zie je hele, uh, hele verschillende reacties Zo van, oh dit was er weer één en moet dit nu. Dus, dus, dus uh, de reacties zijn heel verschillend. Een beetje gelaten ook of niet? Ja, want wij zijn wel wat gewend. Het afgelopen jaar veel kleine bevingen, Er zitten er ook... Ja, dat valt gewoon op een paar zware tussen. Met zwaar bedoel ik boven de 2,5. Uh -huh. En dat valt wel op um, ja, dat die er ineens, uh, tussen zitten dit jaar. Ik heb niet het idee dat er heel veel schade is gemeld tot nu toe. Of zie ik dat verkeerd? Nou, ik, ik noem het vandaag maar op naar de 10.000. Want de NAM heeft op dit moment ruim of meer dan 9.000 schademeldingen. En ik verwacht toch wel ook met deze beving van 2.8 in een, een dicht bebouwde omgeving. Want kijk, op het moment dat je in het buitengebied hebt, dan staan er minder woningen. Maar nu die zo dicht op de bebouwde omgeving staat, verwacht ik, toch wel zin, duizend. Verwacht, ik verwacht ik wel veel schade. Okay. Op, naar de 10.000. Ja. Meneer uh, het was wat rustiger, hè? maar er is wel voorspeld dat het ook wel eens tot uh, kracht 5 zou kunnen gaan op de schaal van Richter. het dit nou ook de onrust weer aan? Nou, uh, Kamp is in uh, januari bij ons geweest toen de staatsvoorzitter op de mijnen zei van... nou, uh, die 3.9 die we hier altijd als werkelijkheid uh, hadden in dit gebied, maximale magnitude, die laten we los. En we gaan naar 5, dat was Krikken hier in de omgeving. Uh, want ja, je bent je onzeker, het wordt echt onzeker omdat je niet weet hoe sterk ze worden. Uh, Kamp heeft daar uh, onderzoek voor weggezet. Dus ze zijn nu volop bezig om te kijken wat een beving van vijf op de gebouwen doet. Uh, ja, en wij roepen maar één ding. Uh, het gaat om de veiligheid van de, van de inwoners. Uh, en die moet geborst uh, worden. Alleen ze doen op dit moment niks aan de productie. Omdat ze in, uh, in december pas willen kijken uh, ez, wat, uh, wat, uh, ja, wat er kan gebeuren. Dus, ja, in de tussentijd kunt u... Ja, precies, kunt u kunt, u, u kunt niks doen ook, denk ik, als burgemeester van Loppersen. Nou ja, alleen maar vragen om spoed, uh, om die onderzoeken zo snel mogelijk klaar te hebben. Maar goed, die schijnen heel ingewikkeld te zijn. Uh, dus de, dat, dat, dat zal echt december worden. We maken ons zorgen over uh, met name ook uh, uh, ja, de schadeafwikkeling. Want op, op het moment dat je 10.000 schademeldingen hebt, hè, waar we nu naartoe lopen... Uh, dan zie je gewoon een grote achterstand, ook bij de NAM, om die mensen te bezoeken en die netjes af te wikkelen. Dus nou dat ja, dat, dat, dat ziet u nu. Hmm. En, en uh, vooral bij zo'n bevingman 2.8 en, en er komen weer meldingen bij. Ja, dan uh, loopt die achterstand alleen maar op. En dat is puur en, omdat de NAM daar niet uh, toe geëquipeerd is. Het, nou, ze hebben te je, weinig die, mensen. Die, ja, er is een, een, een grote capaciteit uh, wel uh, bij de NAM om uh, ja, al die bezoekjes af te leggen. Maar op het moment dat je zoveel hebt, ja, dan kun je er nog wel uh, tien of twintig uh, ja. mensen bij zetten. Maar uh, die achterstand die, uh, die haal je niet in. Dan loopt het je over de schoenen natuurlijk. Ja. Dus dat is mijn grote zorg. Wel. Albert Rodenboog, burgemeester van Loppersum, Dank dat u even bij ons in de uitzending wilde komen. Half tien, einde van dit NOS Radio 1 journaal. Sven Kokkelman is hier al. Sven, Goedemorgen. Morgen Marcel. Dat ga je zo doen. Gedoe over een nieuw uh, sportje op televisie... waarin een moeder sigarettenrook in oh, een kinderwagen ja. blaast. Blijkt om een elektronische sigaret te gaan. En KWF-kankerbestrijding overweegt nu een klacht... bij de reclamecodecommissie in te dienen. Verder loopt de spanning natuurlijk op uh, rondom Syrië... ook aan de vooravond van de G20-top. Uh, wordt er ingegrepen hoe... En door wie dan wel? Uh, en doet Poetin ook mee? De gastheer van die G20. En gisteren berichten wij over de Rotterdamse kunstroof. Die uh, doeken die zouden zijn verbrand en toch niet zouden zijn verbrand. Vandaag zijn ze tip, wel. Tip, oh. Nee, ze zijn niet uh, verbrand. Uh, tip kwam binnen via een uh, privédetective die een grote staat van dienst heeft. Die had dat weer gehoord van een Nederlandse zakenman in Roemenië. Nou, Die zakenman hebben we getraceerd en met hem gaan we straks praten aan. hoe dat oh. nou precies allemaal zit. Bij de We gaan luisteren. Dit is Radio 1. E. Maar eerst naar door Rot Megens voor het NOS Journaal. President Poetin sluit niet langer uit dat Rusland een VN-resolutie steunt... voor militair ingrijpen in Syrië. Hij verbindt er wel strenge voorwaarden aan. Zo zegt hij dat er keihard bewijs moet zijn voor een gifgasaanval... door het Syrische regime. De stichting KPN heeft de absolute zeggenschap verworven bij het telecombedrijf.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 En de Wereldhavendagen in Rotterdam moeten het komend weekend om onduidelijke redenen zonder een Russisch marineschip en de Russische marinekapel stellen. Het hadden twee hoogtepunten van het evenement moeten worden. Het evenement durft geen uitspraken te doen over het plotselinge wegblijven van de Russen. Ze weten het niet. Dat zijn de hoofdpunten informatie bij de ANWB. Kees Kwaks, Kees, rustige ochtend. Spitsmais sleept nog lang voort. Ja, daar staat nog een klein staartje. 8 kilometer is het totaal. Op de A7 Amsterdam-Hoorn bij de afgedaan van Hoorn 2 kilometer. Daar is een ongeluk gebeurd. Rechte rijstok is dicht. De nasleep van die vracht tot en met Pech, de A9 Diemen Alkmaar. Bij Alsmeer nog 6 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Gedoe over een rookreclame op televisie. Geen Russen bij de wereldhavendag. Uh, U hoorde dat net van Dorald Megens. De G20-top in het teken van Syrië. Een Nederlandse zakenman bemiddeld in Rotterdamse kunsteroofzaak. in het ochtendhumeur van Koos Postemaat is bijna vier over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Jet Mok is vanochtend in Wieren. Bij een gezin dat vanaf morgen dakloos is. En de gemeente doet niks. Twitter met me mee als u wilt. Het is Kokkelman. En reacties en vragen kunt u ook kwijt via Goedemorgen Nederland. KWF Kankerbestrijding, dames en heren, is geschokt door een reclamespotje op televisie. En wil stappen ondernemen om het sportje van de buis te halen. Fleur van Bladeren van uh, dat KWF. Goedemorgen. Het gaat om een spotje voor een elektronische sigaret... waarin een moeder rook blaast in de kinderwagen. Ja, dat klopt. Een maar, uh, he hele vreemde gewaarwording... om dat soort beelden weer op de televisie te zien. Ja, maar het gaat helemaal niet om rook. Nee, maar dat zie je in eerste instantie niet. Wat je, wat je ziet is een uh, ouderwetse kinderwagen met een hele charmante jonge dame... met een, uh, ja, een soort sigaret in haar handen. En die uh, buigt over de kinderwagen en blaast heel bewust zeg maar, de rook naar binnen. En ook al is het alleen maar waterdamp van een elektronische sigaret... ook daar kan nicotine in zitten. En ook dat is schadelijk voor een babytje wat in de kinderwagen ligt. Met andere woorden, ook een elektronische sigaret moet je uit de buurt van kinderen houden. Ja, we weten gewoon veel te weinig over de veiligheid van de elektronische sigaret... En het feit dat, het, uh, dat zeg maar de partij die de reclame gemaakt heeft... zegt dat het uh, een veilig product is, dat is gewoon onvoldoende onderbouwd. We weten helemaal niet wat er nou precies in die, in die damp zit die uitgeblazen wordt. We weten nog niet precies wat er in die elektronische sigaret zit. En we weten ook niet of het echt wel een middel is... wat, uh, wat de roker helpt bij het stoppen met roken. Juist, ja, met andere woorden, u zegt... we weten gewoon niet uh, wat de risico's van die elektronische sigaret zijn... en al helemaal niet in de buurt van hele jonge kinderen. Dus mag je dat ook niet in een televisiespotje doen? Nou, het is sowieso raar dat we sinds 2002 geen tabaksreclame meer toestaan op de, op de Nederlandse televisie. Nee. En dat je nu weer een, uh, eigenlijk een tabaksreclame terug ziet. Oh, nou, aan, het geen tabak het spotje, aan het einde van het spotje staat in hele kleine letters dat het een elektronische sigaret is. Nee. Maar ik heb een heleboel mensen gehoord die, die dit spotje hebben gezien. En die zich afvroegen wat, wat, wat ze nu toch weer op de televisie zagen. Dus dit is, dit is gewoon misleidend. Verkapte rookreclame en dat moeten we niet accepteren. Ja, is het ook niet zo dat mensen zo langzamerhand echt wel weten dat je geen sigarettenrook in een kinderwagen moet blazen? En dat het dus een spotje is dat... ...in ieder geval de aandacht trekt? Nou, ik vind, ik vind het een hele mismakende aandacht, uh, aandachttrekkende reclame. Dus, dus op het moment dat we dit allemaal weten... ...dan zou ook zo'n zo uh, partij die achter deze reclame zit... ...dit soort beelden gewoon niet moeten uitzenden. Wat gaat u nu doen? Nou, we, we zijn aan het, uh, aan het uitzoeken of, uh, uh, of een klacht bij de reclamecodecommissie juridisch haalbaar is. Want uh, op het moment dat het niet echt haalbaar is... ...dan moeten we daar ook niet te veel tijd in stoppen. Waar zitten de haak en ogen? Nou, kijk, een uh, uh, uh, spotje is altijd maar een paar weken op de televisie. Dus op het moment dat er een uitspraak is van de, van de commissie, dan is het spotje alweer van de televisie. We weten ook dat er een aantal, uh, aantal dergelijke spotjes op de plank liggen bij de, bij, de, uh, bij de producent. Dus dan doen ze wel een ander spotje op de televisie. Het gaat ja. ons vooral eigenlijk om dat je dit soort beelden op de televisie niet meer accepteert. En misschien is het, is het uiteindelijk ook de politiek die hier uh, maatregelen tegen moet nemen. Juist. Dus u uh, overweegt een klacht, maar u weet nog niet zeker of die klacht goud gaat snijden. Nee, nee, en op het moment dat, uh, dat blijkt dat hij geen hout snijdt... dan moeten we er ook niet te veel energie in stoppen. Nee. En, dan, en dan is misschien de politieke gang uh, een effectievere. In ieder geval hebt u er ook door die klachten overwegen... wel alle aandacht op gevestigd? Nou ja, we hebben een bericht op onze website geplaatst en u, u pakt dat op. En dat vinden we positief, want misschien kan het ook de verkeerde kant op draaien voor de producent. Want ik lees ook uh, in de metro dat, uh, dat normale Nederlanders uh, ook, ook reageren van nou, wat is dit voor een belachelijke reclame. En ik denk dat de hele maatschappij dat moet doen. En dat de producent vervolgens bij ze uit zich achter zijn oren moet krabben en dit soort beelden niet meer uitzendt. Fleur van Bladeren van KWF, ik dank u zeer. Graag gedaan. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. De Russische marine stuurt geen schip naar de Wereldhaverdagen in Rotterdam. En dat is opmerkelijk, want de Wereldhaverdagen staan dit jaar... in het teken van de eeuwenoude vriendschap tussen Rusland jawel, en Nederland. De Russen hebben geen reden gegeven voor de onverwachte afzegging. Sabine Bruinings, goedemorgen. Goedemorgen. U bent directeur van die Wereldhaverdagen. Waarom komen die Russen niet op dagen? Ja, dat weten we helaas niet. Er is geen reden, reden opgegeven. Maar ja, daar hebt u toch wel even achteraan gebeld of niet? Ja, alleen hebben wij geen reden doorgekregen. Dus um, wij, wij gisten net als u uh, in het uh, duister. Ja, en wat, uh, hoe verliep dat gesprek dan? U zei, uh, waarom komen jullie niet en toen hoorde u alleen maar daar? <laughs> nee, ik spreek zelf inderdaad geen Russisch. <laughs> maar dit soort gesprekken verlopen uiteraard via uh, de Russische ingang uh, in Nederland, de ambassade. Ja, ja en, maar de ambassade heeft ook niet gezegd waarom ze niet komen. Nee, nee, Maar nee, is Poetin, is hier, op... Poetin is hier onlangs nog geweest. En heeft ook de, uh, die vriendschapsband nog eens een keer onderstreept. Uh, zeker scheepvaart hè, tussen Rusland en, uh, en Nederland. Dat is, is van oudsher uh, sinds die tsaar die, uh, die hier naar Nederland kwam om schepen te leren bouwen. Is, is, is ook een heel groot thema. En het thema van dit jaar was nou net van Wolga tot Maas. En dat moest de Rotterdamse haven uh, onderstrepen. Uh, uh, en zeker ook uh, Rusland als handelspartner. Dat klopt. Ja. En we, we hebben nog steeds hele mooie Russische elementen in het programma. Oh, wat en dan? Van Hoogha tot Maas refereert ook aan bereikbaarheid, dus aan het achterland. Ja. Daar besteden we ook heel veel aandacht aan. Huh. Daar liggen ook hele mooie schepen van, uh, huh. aan de kade. Ja. Alleen geen Russisch marineschip, dat klopt. Geen Russisch schip. Maar ja, dat is nou net het thema. Ja, helaas. Dat, dit is overmacht. Moet de hele toestand wel doorgaan dan? Zeker weten. Wij hebben een hele belangrijke boodschap uh, over te brengen. Mensen moeten aan boord van schepen kunnen kijken. Wij hebben ervoor gezorgd dat er een aantal prachtige alternatieve schepen komen te liggen... waar ze aan boord kunnen kijken. En we hebben echt hele mooie schepen aan de kade liggen. Dus ik zou zeggen, kom vooral. Ja, dat begrijp ik dat u dat zegt. Maar nou, ja. het thema is een beetje in het water gevallen. Flauwe beeldspraak. Nee spraak. hoor, nee. hoor, nee. We hebben het Russisch marineschip uh, als... als uh, uh, hoe zeg ik dat, Ze publiekstrekken bij de marine niet aanwezig. Ja. Maar er zijn volop andere onderdelen. En, ja. uh, nou hadden ja. verschillende lokale politieke partijen aangekondigd... Uh, het uh, evenement uh, aan te grijpen om actie te voeren... tegen de behandeling van homoseksuelen in Rusland. Zo wilde D66 met een eigen boot gaan demonstreren... bij dat Russische oorlogsschip. GroenLinks plande acties. Zou dat er iets mee te maken hebben gehad? Um, wellicht. Nogmaals, wij, wij uh, gisten net als u uh, na antwoorden. Ja. En um, ja, het staat iedereen vrij om uh, de openbare waterweg te gebruiken. Ja. De Russische ambassadeur zou het evenement ook openen. Ja. Komt hij nog wel? Uh, wij hopen van wel, en wij wachten nog uh, op zijn uh, definitieve bevestiging. Wanneer zijn die havendagen? Aanstaand weekend. Maar u zegt net, ik weet er eigenlijk niet zoveel van. U bent toch de directeur daar, of niet? Wij weten er wel veel van, alleen krijgen wij helaas geen antwoorden. Maar wij hebben wel een heel mooi programma. Ja. En uh, wij hebben de bezoeker enorm veel te bieden... van wat deze haven uh, allemaal uh, naar het centrum toebrengt. Dus ja. uh, de kades liggen vol en het publiek gaat zeker genieten. Juist. En of de ambassadeur komt of er een enorme babouska-poppetje staat... dat weet u nog niet. Of de ambassadeur komt, is... Uh, wij gaan er wel vanuit, maar ik wacht nog op een definitieve bevestiging. Ik wens u veel sterkte met al dit gedoe. Dank u wel. Sabine Bruinex, directeur van de Wereldhavendagen te Rotterdam. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Een Roma-gezin uit Amsterdam-Noord, dat voor extreme overlast zorgt in de buurt, is akkoord gegaan met de verhuizing naar een ASO-woning. Waar moet zo'n ASO-woning aan voldoen? Dat is de vraag die we voorleggen aan Johan Kortworst, en die is van de Federatie Opvang. Mensen in een aasverwoning hebben vaak problemen gehad met overlast. Dus dat betekent dat de wel in de buurt moet zijn van een woonwijk... maar daar niet te dichtbij, dus op een meter of 50 of 100 afstand. Hij moet van goede kwaliteit zijn, dat wil zeggen goed gebouwd... en voorzien van alle brandveiligheidseisen. Apparatuur die erin staat moet duidelijk zijn, stevig, niet te snel kapot moet tegen een stootje kunnen. Er mag wat rommel in de omgeving zijn, maar ook weer niet te veel. En dat betekent dat er dus toezicht nodig moet zijn. Verder moeten er ook nog koffiekopjes zijn... zodat de bewoner ook nog eens de buurt kan uitnodigen... voor het drinken van een kopje koffie. U bent uitgenodigd. Johan Gortworst was dat van de federatie opvang. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan vooral naar goedemorgennederland.nl... voor uw vraag van vandaag. Gaan we naar Wierden terug. Terug dus naar Jetmok. Hallo, goedemorgen. Kopje koffie. Dankjewel. De laatste kopje koffie hier in huis... Nou, nog net niet, want uh, we zijn nog volop aan het inpakken. En, uh, dus de koffie nog wel even stromen, maar ja, het, uh, het houdt een keer op hier in dit huis in ieder geval. Want uh, morgenochtend wordt uw huis leeggeruimd door de gemeente. Waarom is dat? Ja, uh, wegens huurschuld. En hoe bent u eraan gekomen? Ja, uh, ik heb ergens gewerkt en die heeft mij uiteindelijk te weinig betaald, waardoor uiteindelijk je uitkering ook uh, lager wordt. Dan de... U raakte de baan kwijt? Ja, helaas wel. En dat uh, kon niet voortgezet worden. Nou ja, dan ben je uh, in de vijftig en dan is... Uh, bij elke sollicitatie word je eigenlijk afgewezen. Dus het wordt uh, hoe langer hoe moeilijker en dat, uh, om de touwtjes uh, aan elkaar te knopen. En dus morgenochtend, waarschijnlijk om een uur of negen... komt de gemeente hier het huis leeghalen. En, en wat voor gevolgen wat, wat voor heeft dat voor u? Ja, een heel slecht gevoel. Want je wilt blijven wonen, wat je ook uh, doet. En u woont hier met uw vrouw en uw zoon. En waar gaat u dan naartoe? Ja, uh, we hebben een auto. Dus uh, ik denk dat we daar maar in gaan slapen, want uh, opvang is er momenteel niet. Heeft u contact opgenomen met de gemeente? Want het was gisteren in het nieuws, hè, de gemeenten uh, zijn verplicht om, om mensen die dakloos zijn of dakloos worden op te vangen. Uh, dat doen ze niet goed. Heeft u contact gehad met de gemeente en gevraagd waar u terecht kunt als u morgen uw huis uit moet? Ja, ik heb de gemeente gebeld. We zijn tot gisteren bezig geweest om het geld nog bij elkaar te krijgen. Dat we het in ieder geval kunnen betalen. Dan, dan mogen we blijven zitten. Uh, nou, dat, uiteindelijk is het niet gelukt voor 12 uur vannacht. En, uh, ja, dus zijn we gaan pakken. Ik heb uh, gistermiddag contact gehad met de gemeente. Gevraagd waar moeten wij heen. En dat, uh, ja, de gemeente zegt uh, ja, een beetje klakkeloos. Van, uh, ja, neem een contact op met Humanitas. En anders uh, het leger des Heils. Verder geven we hun ook niks aan. Ik heb, daarna heb ik, het, uh, heb ik Humanitas gebeld. Het was erg moeilijk om ze te pakken te krijgen. <tiek> ik heb uh, goed contact met ze gehad. Gesproken, de situatie uitgelegd. Omdat wij natuurlijk ook nog een zoon uh, bij ons in hebben wonen. Uh, Humanitas zegt, ja, wij hebben geen ruimte. We zitten helemaal vol. Wij kunnen niks. Uh, die zeiden, het leger des Seils hoeft niet eens te proberen. Die zitten ook tot aan hun nek aan toe vol. Dus neem contact op met uh, uh, maatschappelijk werk en kijk of die wat voor je kunnen doen. Die heb ik gebeld. Uh, die bellen vanmiddag om 12 uur terug. Kijken wat hun, of hun überhaupt wat kunnen doen. En dat is gewoon het hele probleem. Dus uh, je kan nergens heen. In tent. En wat vindt u in een tent, zegt u? Is, is dat echt een optie? Nee, is, natuurlijk is dat geen optie. Maar uh, als er geen onderdak is, uh, of in een auto slapen, of. Uh, bij familie kunnen wij niet terecht. Dus hebben we een probleem. Want uw zoon zit hier op school, dus u kunt ook niet even naar een andere provincie, naar familie. Of in de Randstad had u ook nog mensen zitten. Dat is geen optie? Nee, dat is helemaal geen optie. En uh, hij zit voor zijn examen, wat hij uh, over een paar weken moet doen. Dus hij moet hier sowieso blijven. En uh, we kunnen geen onderdak krijgen. En dan uh, is het een groot probleem. En dan, uh, ik wil dat hij in ieder geval slaagt, ondanks deze perikelen. Nou is het zo dat staatssecretaris Van Rijn gisteren gemeentes heeft opgeroepen om uh, nou ja, beter hun best te doen voor de dakloze uh, inwoners van hun gemeente. Um, wat zou u uh, staatssecretaris Van Rijn willen vragen? Nou uh, er worden vaak loze beloftes gedaan door de gemeentes of door de, de ministers. Want vaak komt het niet uit. Laat die me even bellen. Dan wil ik hem persoonlijk uitleggen en dan nodig ik hem ook of hij morgenochtend hier is aan, aanwezig wil zijn. Als de gemeente komt? Als ze hier komen ontruimen. En dan, maar dan kunnen ze ook eens meemaken. Kijk, ik heb gelukkig een grotere zoon. Maar je zal hier zitten met kindertjes van uh, een jaar of drie, vier, vijf. Dan ga je echt uh, geknipt en geschoren. En waar drinkt u morgenochtend de koffie, denkt u? Uh, de, de laatste koffie drinken we hier. En wat daarna komt, dat zien we wel. Dat we op thermoskan mee in de auto. Dank u wel. Graag gedaan. bijdrage was dat vanuit Wierden van Jet Mok. Straks, de G20-top, gaat de Amerikaanse president Obama... het gesprek aan met zijn Russische collega Poetin... over militair ingrijpen in Syrië. Majest. 3, 2, 1, go! Deze dag, 2000. De AEX-index, de graadmeter voor de effectenbeurs... is voor het eerst boven de 700 punten gesloten. Een psychologisch belangrijke grens wordt dat genoemd in beurskringen. We de stem van Gerard Arninkhoff. Deze dag in 2000 haalt de AEX de hoogste stand ooit 703,18 punten. Dat is bijna twee keer zoveel als de koers van medebeurs vanochtend openen. De stand van vanochtend is 367,3. In het najaar, maar in het jaar 2000, moet ik zeggen, kon het allemaal niet op vermogensbeheerder Leo Monfroy. Die weet het nog goed. Mensen zeggen gewoon, het maakt me niet uit. Ik moet het hebben. Want dat is de toekomst. En mensen keken niet meer naar koerswitverhoudingen of verwachtingen die uitgesproken werden. En toen werd ook gerefereerd dan, koop bijvoorbeeld KPN. De komende jaren zal het alleen nog maar verder omhoog gaan. Dan weten z'n allen waar KPN nu op staat. 1,58 euro. En dan moet het weer doen. Dus iedereen die was volledig op hoog geslagen. De AIX, graadmeter van de Amsterdamse beurs. Maar vaak ook de barometer van de Nederlandse economie. Gaat het goed met de economie, dan breekt de beurs in rap tempo records. Negen maanden na het doorbreken van de 600-punten-grens ging vandaag de 700-punten-grens eraan. Iedereen uh, zei gewoon van: uh, die kant gaat het op. Uh, als je nu niet uh, al je geld en, of met geleend geld die markt ingaat. dan mis je de, de slag. Welke bedrijven zorgden ervoor dat de beurs van 600 naar 700 punten ging? Allereerst Philips. Dat nam 38 punten voor zijn rekening. Bankverzekeraar ING, 18 punten. All about the money. Mm -hmm. Bureau's die bezig waren om uh, met geleend geld uh, de mensen te verleiden, om het zo maar te noemen. En dan kwam uh, zo'n manager uh, de afdeling op. en dan zei hij van hier leg ik de sleutels die van een nieuwe auto die aan het eind van de maand uh, uh, die target gehaald heeft... en dan noem je een target om zoveel van die poses te hebben verkocht... die uh, kan die auto aan het eind van de maand meenemen. Als bonus, hè. Praat niet al als salaris, maar als bonus. Het kon niet op. Iedereen moest daar meedoen. En had je het geld niet, dan leen je het maar. Maar anders was je toch echt, je telde het niet meer mee. De Amsterdamse AIX eindigde de dag net onder de 209 punten. Zo'n lage stand is 13 jaar geleden voor het laatst bereikt. Nou, in de eerste plaats moet ik uh, zeggen dat we altijd met PR zitten te vergelijken. Want de AIX van 2013 is een totaal ander AIX dan 2000. De AIX die wordt ieder jaar herwogen. Er gaan bedrijven uit, uh, er komen andere bedrijven in. De gekte kan ook maar zo weer toestaan, daar ben ik ook van overtuigd. Maar 700 op de borden, binnen nu en drie jaar, denk ik dat het uitgestoten is. Maar op het moment dat het beter gaat... en mensen voelen ook dat het beter gaat... dan is de hebzucht, want daar komt het in feite door... die, die kan snel weer terugkeren. Leo Monfroy, de vermogensbeheerder... over dat prachtige jaar, tenminste als je van de beurs houdt. Uh, in 2000 dus, toen de AEX de hoogste stand ooit bereikte... van 703,18 punten. Deze dag was dat, 13 jaar geleden. This is Dagen weer te zien als uh, uh, jurylid bij The Voice. Pas om mee was dit. Het is zeven minuten voor tien. U luistert naar de Caro op Radio 1. De Russische president Vladimir Poetin sluit steun van Rusland... aan een VN-resolutie voor militaire actie tegen Syrië niet langer uit. Dus er is volop beweging aan de vooravond van de G20-top... die morgen in zijn land uh, begint. Met als hoofdvraag wel of niet grijpen daarin ingrijpen in Syrië. Diplomatiek expert Robert van der Roer, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, gaan Obama en Poetin elkaar dan toch nog spreken? Dat ligt dan wel in de lijn der verwachting, zou je zeggen. Dat is niet uit te sluiten. Uh, misschien informeel. Uh, dat is uh, misschien nogal uh, nodig ook, want uh, Obama heeft weken, drie weken geleden een uh, aparte ontmoeting met uh, Poetin afgezegd. En ja, zoals je weet, uh, de relatie tussen de twee uh, is uh, behoorlijk uh, aan, het, uh, ja, aan het verslechteren. Vorig jaar zaten ze al als twee oorwormen naast elkaar op een, ja, voor het oog van de wereld, op een persconferentie met de schouder bijna naar elkaar toe gedraaid. In de uh, afgelopen zomer uh, in, uh, in Belfast. Zaten ze uh, ook niet uh, vrolijk naast elkaar. Daar heeft Obama toen later van gezegd... Poetin zat erbij als een verveeld jongetje achter in de klas. En ik heb net ook nog even die foto teruggezien daarvan. Ja, je ziet echt de koude luchtverplaatsing. Dat de twee heren in Polonaise door Sint-Petersburg zullen gaan is uitgesloten. <lacht> ja. En... Uh, het, het, uh, ik denk dat Obama, nu die, die, nu die dit openingetje wat je net noemde van Poetin um, ja, ook gehoord heeft, dat, dat, wordt ook, dat moet je ook zien als een, als een vorm van gastvrijheid, zeg maar. En ja. je gaat niet, want dat wordt het grote probleem voor de Russen. Hoe uh, probeer je toch die top tot een succes te brengen? En dat doe je niet als je daar, als daar ja, ook voor het oog van de wereld heibel uitbreekt. En nee. Dat moeten ze niet te vermijden. Ja, goed. Nou, het is nu ook een uh, prestige kwestie in eigen land voor Poetin zelf. Dus misschien is zijn houding nu iets anders. Uh, de vraag is of Obama het contact met Poetin ook zo uit de weg kan uh, blijven gaan. Want hij krijgt dan in eigen land weliswaar uh, voorzichtig aan steun voor militair ingrijpen. Hoewel de Amerikaanse bevolking daar nog altijd niets voor veel van moet weten. Uh, en Poetin, die uh, onderstreept nog eens een keer vanochtend... ingrijpen misschien wel, dan wel heel sterk bewijs en via de Verenigde Naties. Ja. Ja, dat is... Interessant omdat uh, Poetin heeft die kaart eigenlijk sinds het weekend. We hebben eigenlijk twee weken niks van Poetin gehoord. En toen kwam hij ineens uit zijn hok afgelopen weekend met een mededeling. Nou, laat het dan maar zien aan de Verenigde Naties. En daar zit toch wel een probleem. Want kijk, de, de, moet de jurist Obama nu uh, dit uh, signaal negeren? Kijk, ze hebben de afgelopen dagen gezegd: de Amerikanen wij hebben die VEN eigenlijk helemaal niet meer nodig, want ze hebben zelf het bewijs al. Maar ja, je kunt het volkenrecht niet zomaar opzij zetten. Dus, eh, de, de ervaring leert bij dit soort crisis dat je toch altijd nog een laatste poging waagt om eh, dat volkenrechtelijke mandaat eh, binnen te fietsen. Nou, daar. Eigenlijk zegt Poetin, doe dat, ga terug naar de VN en wie weet steunen we het dan wel. Ik denk dat dat alleen maar gasvrijheid is dat hij het niet echt meent. omdat Ze hebben gisteren gezegd, wij hebben bewijs dat het gifgas is ingezet door de rebellen. Dus probeer een beetje van twee walletjes te eten. Ja. Maar goed, tegelijkertijd is dit wel het belangrijkste onderwerp van die G20-top ja. zou je zeggen. Dus als daar niks uitkomt, dan leidt Poetin ook weer een soort van gezichtsverlies als gastheer van een G20-top die je net zo goed niet had kunnen houden. Ja. Dat is, ook, dat is het grote dilemma. En daarom zie je dus nu die handreiking van hem. En de vraag is ook uh, of, ze, of er een verklaring uit gaat komen. Want dat is natuurlijk het punt. Kijk, die, G, uh, die G20, ooit begonnen als de G4, later uitgebreid. Als een, uh, ja, is eigenlijk begonnen als een praatje bij de Haard tussen Giscard d'Estaing. En uh, Helmoet Schmid. En ja. dat is nu een groot diplomatiek circus geworden. Echt, ja. echt het theater van de waardigheid. Ja. Of je dan een eensgezinde verklaring over Syrië gaat krijgen, is maar zeer de vraag. Dus het coalition building is voor Obama wel interessant. Uh, hij heeft nu de wind in de zeilen in eigen land. En ja. je ziet duidelijk dat hij, hij, hij steun aan het krijgen. En nog wat meer steun internationaal erbij uh, krijgen. Dankjewel. Goedemorgen Nederland. Kies KRO. <middels>